voor uw maandelijkse bijdrage. Ik schiet u kapot, val profiteren! Jaak? Nee, nee, nee, nee, niet schieten. Geef die revolvering. Nee, krap eraan! Nee, zeg ik u. Allee, nee! Jaak, meneer! Die. Wat nieuws? Wel, een boer heeft op dat weiland hier een paar uur geleden een lijkje gevonden, Ongeveer een meter diep onder de grond. Hij kwam met zijn graafmachine wat aarde halen. De dader moet gehaast geweest zijn, want één meter is belangen niet diep genoeg. Hè? Honden, volssel, ratten hebben dat lijk direct te pakken. Dank u wel, meneer. de expert. bespaar mij uw details. Hè? Wie is het slachtoffer? Een jonge gast van zo'n 25 jaar. Zijn identiteit kennen we nog niet. Hij had geen papieren bij zich. Oké, okay. waar ligt hij? Uh, 200 meter verderop tegen de bosram. Uh, heb uh, jij laarzen mee, want uh, we moeten wel door die natte wei. Hè? Ah, merci om mij zo tijdig te verwittigen. Hè. Heb je geen GSM of wat? God, wat zijn we weer goedgezind vandaag? Hè? Goed, uh, de dader heeft op de betonweg geparkeerd en hij heeft een stoffelijk overschot 250 meter verder gesleept. Dat kunnen moeilijk alleen, hè? Ja, de mensen van Plaubo hebben nog niet kunnen bepalen of er meer soorten voetsporen zijn. Het heeft hard geregend en de boer heeft een paar keer met zijn tractor over het traject gereden. Maar eh, aan de prikkeldraad zijn sporen van textiel blijven hangen. Waarschijnlijk van slachtoffer, maar ook van de vermoedelijke dader of daders. En er zijn bandensporen van een zware wagen, zo te zien met vier maal voet. Ha, dokter Maas. Ha, dag jongens. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook aan het genieten van het herfstzonnetje. Ja, genieten met onze neus boven een lijk. Oh, het valt wel mee hoor. Bo, die jongen hier is ter plekke gedood met een nekschot, maar verder is hij helemaal intact. Ja, de huls hebben ze al gevonden. Hoe lang is hij al dood? Nog niet zo lang eigenlijk. Te oordelen aan de lichaamstemperatuur, ik denk maximaal 12 uur. Hij is bij wijze van spreken nog warm. Vermoord hm. hm. rond 3 uur vannacht dus. Oké, okay, merci Veronique. Het identificatieteam gaat op zoek naar de identiteit van het slachtoffer. Ja. Maar gij toch ook hè, Romijn? Ja, ja. Dams, jij laat een opsporingsbericht verspreiden? Ja. Jongens, uh, ciao hè! Hey. Het proces is nog goed uitgedraaid voor uw boer oh, Ja, he? ja, Och, ik ben content, want, oh, uh, mijn accize. Beter nooit hè? Nu kunt je tenminste wel ons stressen. Mm -hmm. Goedemorgen, uh, directeur. Goedemorgen. Uh, goed, dans. Uh, schets eens even wat er gebeurd is in onze lieve vrouw Lombeek. En kort graag. Ja. Uh, een boer heeft daar een onbekende jonge man gevonden van ongeveer 25 jaar. Hij werd naar de plaats delict versleept en vermoord met een nekschot. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich. Dat is het? Ja. We hebben een opsporingsbericht verspreid aan de hand van een foto. Ja, maar voor alle zekerheid alle omwonenden ondervragen en de foto van het slachtoffer tonen. Ja Sam, dat is nog iets voor u hè. Een uitstekend middel om te ontstressen. <lacht> Van de... Ah, Romijn. Al een beetje beter gezind vandaag. Als je vijf minuutjes hebt voor mij, ik heb nieuwe informatie. Oké, okay, Veronique. We komen eraan. Ah, Thomas. Ah, het Dream Team. Veronique. Dag Rudy. Wel, ik heb bij ons slachtoffer sporen gevonden van een heel sterke spierverslapper. Een spul dat urenlang werkt. Hij heeft een injectie gekregen in de schouder. Tja. Dus hij is eerst ingespoten en dan vermoord? Ja, zo te zien wel. De dader kan hem in de vooravond verdoofd hebben en dan gewacht tot s'nachts om hem te vermoorden. Nee, iedereen zal daarop komen. Nee, nee dat klopt, Rudy. En niet iedereen beschikt over zo'n spierverslapper en injectienaalden. Alleen dokters en tandartsen en verpleegsters. Enfin, uh, de moordenaar heeft wellicht hulp gehad uit de medische sector. Identiteit? De vingerafdrukken hebben niets opgeleverd. We zullen nu via het gebit proberen. Die jongen had vijf vullingen, daar hebben we rundgefoto's van. Als we zijn tandarts vinden via het ziekenfonds of de orde of zo, ja, dan kennen we hem. Maar dat kan een tijdje duren natuurlijk. Ah, oh, sorry. Ja, van de. Romain, Samir, hè? Uh, een vrouw uit onze lieve vrouw Lombeek heeft het slachtoffer herkend. Volgens haar gaat het om Wim Winters uit Roosdal. Ze kent zijn moeder, Greta Winters, een weduwe, en uh, die is poetsvrouw bij haar. Oké, okay, zoek het adres van die moeder op. En bel de tandartsen van Roosdal en omgeving. Ik wil weten bij wie Wim Winters patiënt was. Dr. Maas heeft röntgenfoto's van de vullingen van Winters. Als die kloppen met de foto's bij zijn tandarts... hebben we absolute de zekerheid omtrent zijn identiteit. Oké. Okay. Ik ben u zeer dankbaar, Roman. My pleasure. Kom dans. dan eens. Even Oh Dag, jongens. Amai, dat is een knappe beletage van een poetsvrouw. Mevrouw Winters. Ja. Hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. Dit is mijn collega inspecteur Dams. Dag meneer. Ja, mevrouw, mogen wij even binnenkomen, alstublieft? Ja, ja, natuurlijk. Dank u. Mevrouw, wij komen in verband met uw zoon. Dat is goed, want ik heb hem sinds maandagavond niet meer gezien. Ik begon echt al ongerust te worden. Heeft hij iets uitgespookt? Mevrouw, het spijt mij ontzettend, maar... het zou kunnen zijn dat uw zoon het slachtoffer is van een moord. Wat? Wat zegt u? Dat kan toch niet? Mijn win, dat is onmogelijk. Uh, mevrouw, is de persoon op... Uh... Op deze foto, uw zoon? Ja, dat is mijn Wim. Is hij. is hij dood? Het spijt ons ontzettend. Hoe is dat gebeurd? Wie heeft dat gedaan? Dat zijn we nu aan het onderzoeken, mevrouw. Mag ik u vragen om naar het mortuarium te komen voor identificatie van uw zoon? Mevrouw Winters, is dit uw zoon? Ja, dat is mijn zoon. Oh, Wimpeke. Oh, winke. Wat hebben ze bij u gedaan? Rudy, bel iemand van slachtoffergroep en breng mijn vrouw naar huis. Ja. Kom dan bij mevrouw. Kom. Dank u wel, mevrouw. Dames, schrijft hebt een background check gedaan van het slachtoffer? Ja. Dus uh, we zijn nu zeker dat het gaat om Wim Winters, 25 jaar. Uh, van opleiding is hij meubelmaker. En uh, hij was medewerker bij de begrafenisonderneming ondernemingsmaker's kind. En hij woont nog bij zijn moeder. Ik stel voor dat we nog eens met mevrouw Winters gaan praten. Ze zal nu wel wat rustiger zijn. Voelt u zich al wat beter, mevrouw Winters? Ja. Een mens moet verder, hoofdinspecteur. Maar binnen in mij is er iets kapot. Dat zal nooit meer genezen. Nooit meer. Mevrouw Winters, u zegt dat u uw zoon maandagavond voor het laatst hebt gezien. Uh, rond hoe laat was dat dan? Rond zeven uur. Hij is om zes uur thuisgekomen van zijn werk. Hij heeft iets gegeten en om zeven uur is hij vertrokken. Maar waar ga je naartoe? Nou. Een stapje in de wereld zetten, misschien. Dat is jongen, hè. En pas dinsdagavond zijn wij ongerust geworden. Ja, hij bleef af en toe een nachtje hangen. Weet u of u zo'n vijanden had? Hoe zou dat nu kunnen? Zo'n brave jongen. Mogen wij zijn kamer zien, vooral? Kijk maar heel het huis. Ik wacht hier wel. Dank u. De garage. Zeg, dat is toch wel een heel comfortabel huis voor een poetsvrouw, hè? Ja, kijk eens die motor. Dat is een hele dure. Waarschijnlijk van de zoon. Mm -hmm. slaapkamer van Wim. Ja, alles had die jongen. Een computer. Met twee. Is dat nog een laptop? Een muziekinstallatie, synthesizer ik kwam niet te kort. Nog een laatste vraagje, mevrouw. U woont hier wel zeer comfortabel. Eigenlijk is het Winsen Hij heeft het twee jaar geleden gekocht. Betaalt dat zo goed? Dat werk bij een begrafenisonderneming? Ik denk het wel. Mevrouw Smeek is. Uh, u bent zaakvoerder van de begrafenisonderneming Smeekens Kind. Ja, hoofdinspecteur. Sinds het overlijden van mijn man drie jaar geleden. En u bent op de hoogte van de dood van uw bediende Wim Winters? Dat is verschrikkelijk. Wat is er eigenlijk gebeurd? Uh, Wim werd vermoord, mevrouw. Vermoord? Hoe? Ja, details geven pas na het onderzoek. Maar kunt u mij eens zeggen wat voor iemand Wim was volgens u? Oh, een goede jongen. Correct, sociaal voelend. Hij kon goed met mensen praten. ...en hij wist zich in alle omstandigheden te gedragen. Ja, hij kende zijn stijl. Wat omvatte zijn stijl zoal? Balsemen, opbaren, bloemstukken maken... ...kortom, een, een hele uitvaart organiseren. Mijn man had hem goed opgeleid. Mm -hmm. Wanneer heeft u hem voor het laatst gezien? Mm -hmm. Maandagavond om half zes, want toen was hij klaar met zijn werk. Mag ik eens vragen hoeveel Wim Winters verdiende, mevrouw? Momentje... 1180 euro netto per maand. Meer niet? En, en krijg jij geen bonussen of zo? Nee, daar was alles in begrepen. 1180 euro? En die kan zich dat allemaal permitteren? Die moet nog andere inkomsten hebben. Ja. Ik heb zo wat zitten rekenen. hè? Hij zou 3500 à 4000 euro per maand moeten hebben. Alleen de afbetaling van de huis kan al 1500 euro kosten. Oh. Mevrouw Winters, Wim verdiende bij smeekers 1180 euro per maand. Hij moet dus nog andere inkomsten gehad hebben om dit hier allemaal te betalen. Had hij nog bijjobs? Nee, niet dat ik weet. Hij heeft toevallig niet met de lotte gewonnen? Nee, dat zou hij mij verteld hebben. Nou, waar haalde hij dan al dat geld? Ja, ik weet het niet. Mogen we nog eens naar zijn kamer? Misschien bewaart hij daar zijn rekening uit, Reksels. Doe maar. Hier zijn ze, hè? Netjes geclasseerd. Ja. Hier op deze rekening kwam alleen zijn loon, niks anders. Hm. Misschien heeft hij nog een andere rekening. Bij een andere bank. Hm. Dat zou kunnen, hè? Directeur, Wim Winters moet veel geld gehad hebben, maar er is geen spoor van. Misschien was het gestolen. Ja, we kunnen om te beginnen zijn financiële toestand doorlichten. Ik ga eens na of hij bij zijn bank nog een andere rekening had. Of uh, bij een andere bank, een kluis misschien. Ik vraag de nodige documenten aan bij de onderzoeksrechter. Dams, Sam, bel alle banken op en vraag of Wim Winters rekeninghouder is. Ja. Oké. Okay. Meneer Van Dormaal, goeiedag met Van Deun van de federaal. Ja, goed, dank u. Zeg, een zekere Wim Winters is rekening houden bij u, hè? Ja. Heeft hij soms ook een safe? Ja? En mag ik u graag om de safe te laten openmaken? Wij komen langs met een bevel van de onderzoeksrechter. Ja, dank u wel, meneer Van Dormaal. Wat is dat, zeg? Een pak geld. Dat kan 10.000 euro zijn. En hier? Een gsm met ingebouwd fototoestel. Ja, kom. We nemen hier voorlopig alles in beslag. 11.000 euro cash zat er in zijn safe. En een gsm. En de herkomst van het geld? Dat kan van overal komen. Oh. Uh, ik... Uh, ik heb iets. Shoot Rudy. Kom maar. Wel, ik heb met de hulp van de operator de gsm kunnen ontgrendelen. Eh, er zitten een paar foto's in die... Eh... Van wie? Je weet niet wat dat je ziet, hè? Kom, geef eens hier. Tja, dat is een dolle man. Met een schotwonde in de borstkas. Op een operatietafel. Of de tafel in een mortuarium. In winters werken toch bij begrafenissen smeekjes? Zou die foto daar kunnen genomen zijn? Laat het klabo die foto's vergroten en uitprinten. Hopelijk zien we dan iets van de achtergrond. Mm -hmm. Ik ben niet 100% zeker... maar die man zou Jacques Smekens kunnen zijn. De begrafenisondernemer. Mm -hmm. Zorg mij een exemplaar van de foto's. Ik uh, zal ze voorleggen aan andere bekenden van Smekens. Kent u hem persoonlijk? Uh, oppervlakkig. Hij was lid van mijn bridgeclub. Wat kan ik voor u doen, meneer Van Deun? Wel, misschien kunt u mij helpen als u deze foto's bekijkt... Een dode man. Met een wonde in de borst. Waarom toont u mij dit? U kent die man niet? Natuurlijk niet. Ik heb die persoon nog nooit gezien. Waarom komt u mij hiermee lastigvallen? Ja, dat is puur routine, mevrouw. Het is mijn werk. Wij onderzoeken alles. Ze kent die man niet, zegt ze. Jawel, dan liegt ze. Ik sprak met drie mensen die de dode op de foto herkennen als begrafenisondernemer Jaak Smeekens. Hoi. Hey. Ja, Rudy, geen inleiding van drie bladzijden, hè? Wat weet je? Uh, ik heb de overlijdensakte van Jacques Smekesing gekeken. Hij is op 3 december 2004 overleden aan een hartstilstand. En een zekere dokter Valère de Bond leverde het getuigschrift van het overlijden af. Hij constateerde een natuurlijke dood. Ja, is dat een grap of wat? De man op de foto had een gat van twee centimeter in zijn bordkast. Hier wordt gelogen, hè? In eerste instantie door mevrouw Smeekes. Ja, die mevrouw Smeekes is ook niet onbesproken. Wat weet je daarvan? Ik heb dat gecheckt, daarom. Uh, ze is twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed... ...openbare dronkenschap. Dat is al een serieus drankprobleem, hè? Ze is twee keer opgenomen in een ontwenningskliniek. En tussen dat koppel boterde het niet. Ik heb een pv gevonden. De lokale is moeten tussen beiden komen voor een echtelijke ruzie. En dan nog één detail... Mevrouw heeft een diploma van dokter in de geneeskunde. Ah. Ik denk dat we mevrouw Smeekers nog eens serieus op de rooster gaan moeten leggen. Ja, eh, voel eerst die dokter Valère de maar eens aan de tand. De volgende. Wij zijn samen, dokter. Cool. Maar dat is geen probleem. Bij mij is de partner altijd welkom. Ga zitten. wie is de zieke? Dokter De Bond, ik ben hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. En dit is mijn partner, oh. inspecteur Dams. Sorry. Uh, waarmee kan ik helpen? Dokter, op 3 december 2004 heeft u het overlijden vastgesteld van de heer Jacques Smekens. Dat is correct. En u heeft toen een getuigschrift afgeleverd... ...waarin staat dat Smekens natuurlijke doodgestorven is. <laughs> Inderdaad. Ja, wat is daar mis mee? Er zijn sterke aanwijzingen dat het integendeel om een gewelddadige dood ging. Een schot in de borstkas. Dat is toch klinklare onzin. Ik moet dit uh, met klem ontkennen. Ik heb de overledenen nauwkeurig onderzocht en uh, het stoffelijk overschot was intact. <laughs> uh, laat Sjaak Smekens opgraven. Ja, zover zijn we nog niet, dokter. Maar uh, u blijft dus bij uw verklaring. Tuurlijk. Het stoffelijk overschot was intact, dat zweer ik op het hoofd van mijn kinderen. Nog één vraag, dokter. Uh, Kende u de familie Smekers goed? Ik was hun huisdokter. En ik uh, heb samen gestudeerd met mevrouw Smekers. Mm -hmm. Zij is ook arts. Ja, maar uh, zij runt nu de begrafenisonderneming. Dat is zeker zo winstgevend. Ja, ja. Die zaak begint meer en meer te stinken, directeur. Smekers is geen natuurlijke doodgestorven... Maar dokter De Bond beweert van wel. Zou het niet kunnen dat mevrouw Smeekes, die toch dokter is, en haar hulp, Wim Winters, die zo goed kon balzmen, die schotmonden voor hem gemaskeerd hebben? Ja, mogelijk, maar uh, dat is giswerk. Maar je zit toch in de goede richting, Rudy. En achter de rug van Claire Smeekes maakte Wim Winters een paar foto's met zijn gsm. Aha. En hij is haar daarmee beginnen afpersen. Dat is het. Claire Smeekes vermoord haar man. Ze labt hem samen met Wim zo op... ...dat dokter De Bond zonder problemen een attest van natuurlijke dood schrijft. Voilà. Maar Wim begint haar te chanteren met de foto's op zijn gsm. Hè. En dus ruimt ze Wim ook uit de weg. Ja, dat is een schitterende hypothese, dames, Maar uh, hoe gaan we dat bewijzen? Directeur, we hebben een huiszoekingsbevel bij Smekens nodig. En we moeten haar volledige financiële toestand doorlichten. Uh, momentje van deun. Ik ben ervan overtuigd dat Claire Smekens Wim Winters vermoord heeft. Maar niet alleen. Zo'n tengere vrouw kan zonder hulp geen stevige man als winters in een auto hijzen en dan nog 200 meter door een wijs slepen. Ze had dus een medeplichtige. En als we haar nu gaan poesen, dan blijft die medeplichtige buitenschot. Ja, directeur, het is waar, maar. Ja, nee, nee. stel die huiszoeking nog even uit, Romein. Ik heb een ander voorstel. Ik vraag de onderzoeksechter toestemming voor een telefoontap en 24 uur op 24. Hopelijk belt ze dan met haar medeplichtige. Dat is een goed idee, directeur. <tankt> Ja, Sam. We plaatsen een telefoontap bij Weduwe Smeekes. En gij ook de gesprekken. Ja, en laat u op tijd aflossen, hè. Ja, Sam. Oh, nu we al 24 uur naar zeven zitten luisteren. Met Claire Smeekes. Uh, Claire, Valer de Bond hier. Oh. Ja? De politie vermoedt iets. Ze komen dat dichtbij. Jan Timmers, de moeder aan. Vragen. Jan, dat kun je niet doen. Het moet. Nu. Alsjeblieft, vaner. Shit. Jij wordt dan een goede speurder, Rudy. Toch weet ik mijn moe. Het is tof dat je mij naar huis brengt. Het is met alle plezier, hè, Rome. Ja, vond u. Romain, er is een zekere Althemmers in gevaar. Dokter de Bond wilde hem vermoorden. Nu is hij... Zijn... Timmers die woont in de Kwadestraat nummer 19 in Tolombeek. Alleen. Merci, Sam. We gaan er direct naartoe. Stuur versterking. Rudy, Kwadestraat Tolombeek. Ja. Over 24 uur, ja. ja. Kom mee komen. Ah. Kom. Rustig met het bureau, mevrouw. Je hebt daar echt niet. Kom, komen. Ah. Kom aan. Ah. Mevrouw Smeekes, op de foto's is duidelijk te zien dat het stoffelijk overschot van uw man in uw mortuarium lag. Hebt u hem vermoord? Ik heb hem per ongeluk gedood, meneer Van Deun. Ja, niet dat ik er niet blij om was. Mijn man was niet de keurige begrafenisondernemer zoals de buitenwereld hem kende. Hij was een beest. Ja, hij had de ene maîtresse na de andere en ik was lucht voor hem. We bewoonden trouwens elke aparte vleugel van onze villa. Maar u had een serieus drankprobleem. Ja, door zijn vernederingen. Maar het was een probleem, inderdaad. Mijn dokterspraktijk ging kapot. Ik had geen vrienden meer. Uiteindelijk deed ik nog maar twee dingen... Drinken en slapen. Maar waarom ging u niet weg bij uw man? Wat had ik anders gemoeten? Hier had ik tenminste nog een dak boven mijn hoofd. En hij onderhield me. Ik ben gestopt met drinken toen hij begraven was. Ik moest de zaak redden. Te spuur uit lijfsbehoud. U doodde uw man per ongeluk, zei u. Ja. Op een nacht brak iemand ons huis binnen. Ja, dat was uh, die Jan Timmers. Die was ontsnapt uit de gevangenis en later hebben ze hem dan terug opgepakt. Ja, ik hoorde niks, want ik sliep mijn roes uit... en mijn man die was bij zijn maatresse. En timmers die had s'nachts de koelkast geplunderd... en vergaste mij s'morgens op een ontbijt. Ja, ik schrok met de pletter. Ik heb hem een tijd lang verborgen gehouden. We werden minnaars. Ik had behoefte aan een warm lichaam... om me tegenaan te drukken, meneer Van Deun. Mijn man negeerde onze affaire volkomen... ...tot hij op een dag in de slaapkamer stond. Ik schiet u kapot, z'n profiteurken! Nee, nee, nee, nee, niet schieten. Geef die revolver hier. Hij nee, gaat eraan! Hier, nee, ik u. Nee. Jaak, Jaak. Ik wilde hem de revolver afpakken... En ik kreeg een kogel in de borst. Het was een ongeluk echt. U moet mij geloven. Jan Timmers kan in uw voordeel getuigen. Samen met Wim Winters heb ik hem opgebaard. En Valer de Bond heeft een vals overlijdensattest opgesteld als vriendendienst. Wim Winters was erbij. Ja, maar die heeft eerst stiekem foto's gemaakt van het lijf van uw man. Drie jaar heeft hij ons afgeperst. Tot het voor Valer de Bond genoeg was. Hij heeft Wim vermoord. Ik heb er niets mee te maken. Dokter De Bond, ontkennen heeft geen zin. Op de plaats van de moord werden de bandensporen van uw wagen gevonden. Er zaten vezels van uw as op de prikkeldraad... en in uw wagen waren tal van sporen van Wim Winters aanwezig. Oké, okay, ik... Uh, ik heb hem vermoord. Maar uh, ik, ik was die afpersingbeu. Drie jaar lang... 1500 euro per maand. Weet u hoeveel geld dat is? En van Claire kreeg hij evenveel. Eén keer per maand kwam hij op consult Hij wachtte netjes met de andere patiënten zijn beurt af. Maandag was hij hier weer om even over zeven. Dag dokter, tijd voor uw maandelijkse bijdrage. Van mij krijgt u geen cent meer. Huh? Zak, hier. Ik heb hem ingespoten. Met een sterke spierverslapper. Hem onmiddellijk doden kon ik niet. Mijn wachtkamer zat vol patiënten. En uh, de rest weet u. En uh, Jan Timmers? Die, die moest er ook aan. Hij wist van die valse overleidingsverklaring. Hij zou ons vroeg of laat verraden hebben. Oh, weet je wat ik nu goesting in heb, son? Nu dat die broer ja. vrij is. Champagne zeker. Ja. Allee, kom, hop, naar de klas. Ja. Trakteren, hè. Dat is daar niet zo fijn. Een goede pint ja.